5 uur. De Radio 1 SportsZone. Bucera Carrasso en Tom van Hek. Nee, ja, we zeggen het nog maar eens één keer. We hebben een Olympisch kampioen. Maar er komt ook weer een hele volle zwemavond aan met veel finales. En we gaan met Jos van Kuijren eens vooruit kijken... waarom er zoveel onderdelen zijn... en waarom op de vrije slag eigenlijk nooit iemand wat <tos> anders doet geen vrijheid bestaat. En uh, ja, het is het mooie aan de Spelen. We gaan van het een naar het ander met alle emoties. Ondanks dat is er toch nog wel geklaagd vandaag bij Tom van Teek. Natuurlijk straks het resultaat. Maar eerst het uh, NOS nieuws van 5 uur. Lieselot Thomas.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 De beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Nummerdor... hebben hun eerste duel op de Olympische Spelen gewonnen. Ze versloegen een duo uit Venezuela. Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn slecht begonnen... aan het Olympische beachvolleybaltoernooi. Het duo verloor in groep D met 2-1 van het Spaanse duo... Liliana Fernandez en Elsa Baccherizzo...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 Nou, gisteravond kregen wij een man aan het bureau die onder invloed was van alcohol. Die verklaarde dat hij twee pony's de hals had doorgesneden. We zijn gaan kijken en dat verhaal klopt inderdaad. Eén pony die is ter plekke overleden en de tweede pony hebben wij helaas moeten laten inslapen. De dader was een man van 50. Hij heeft geen verklaring gegeven voor de mishandeling. Het weer op de meeste plaatsen droog, met redelijk wat zon. Vanavond wisselend bewolkt, maar vooral in het zuiden buien. In de loop van de nacht overal buien. Morgenochtend trekken die weg naar het oosten. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 18 graden dan. Dagen daarna blijft er kans op een bui. En de temperatuur loopt op woensdag op, naar zo'n 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, vijf minuten over vijf. Straks hoort u hoe er in Nederland getwitterd is. Want zo'n gouden race wordt op uh, Twitter door velen gevolgd en gedeeld natuurlijk. Maar eerst gaan we maar weer eens even naar een stukje Engeland... wat een klein beetje van ons is, Londen-centrum. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Sarah Carasso. Want Gio blijft altijd wel even hangen na de wedstrijd. Maar vandaag Gio met allerlei redenen. Want er gaan natuurlijk nog allerlei uh, zaken komen. Is er al iets aanstaande wat dat betreft? Er is iets aanstaande. Want uh, je ziet daar alle fotografen, cameramensen daar uh, op de, nou, net iets voor de finish. Een metertje of 100 voor de finish staan. En daar is in alle haast een podium opgebouwd. En inmiddels horen we ook een speaker. En uh, wat jij net zei. Dat hele verhaal van uh, ja, dat, dat een beetje oranje hier. Uh, om maar eens een cliché te gebruiken. Uh, ik geloof dat het uh, even ten Apel was die het ooit zei. Het Stadion ja. is van oranje. Ja. Nou, De Mol is op dit moment <laughs> ook een beetje van oranje. Want als je die weg afkijkt. Het is echt prachtig om te zien. Hè? In het midden die hele meute. Waar zo meteen Marianne Vos op het hoogste treetje van het erepodium mag komen staan. Aan de linkerkant een tribune. Goed gevuld met wat oranje typen. Die daar uh, nog met vlaggen staan te zwaaien. En dan in de verte. 500 meter verderop, Buckingham Palace. Ik weet het niet, ik zie het niet hoor, daar, uh, Elizabeth. Ze hangt niet uh, over het balkonnetje heen om te kijken wie ja, er nu weer nog geweldig komen, Gio, kan, kan nog komen, Gio. Kan allemaal nog uh, gebeuren. Het schijnt dat maar James Bond binnen is, Gio. Dus. Uh, <laughs> als ze maar niet weer uit een helikopter moet springen. Want dat gun ik die oude dame toch niet meer hoor. Dat ze dat uh, opnieuw moet doen. Nee, maar het is wel een fantastisch gezicht. Ja. Hè. Dit soort klassieke plekken. Maar vier jaar geleden zaten we op de muur in, uh, in de buurt van Peking. En nu gewoon op de Mall in Londen. Dit zijn toch prachtig. Prachtige plekken om zo'n mooi evenement uh, te houden, zo'n olympisch evenement. Het is, uh, het is groot, het is in alle grandeur. Het lijkt een beetje op uh, de Champs-Élysées in Parijs... waar we een week geleden nog uh, de toeroverwinning zagen van Bradley Wiggins... en die uh, sprintoverwinning van Mark Cavendish. Maar vandaag mogen wij heel blij zijn naar die tegenvallende toer... naar dat tegenvallende EK ook. Uh, ja, het eerste echte hoogtepunt, uh, moet ik bijna zeggen. Het eerste van succes sportsomer. van de sportsomer. Ja. Ja. We ja. hebben er even op moeten wachten, ook met de uitzending. Ja, maar Janne nee. Vos die heeft er graag ja. aan meegewerkt. Ja. Leo van Vliet, de bondscoach van de mannen, uh, wielrenners, die is hier, uh, hier is nog steeds. We, zien, we zitten hier in het Holland House. Ik zie hier buiten allemaal redacteuren van uh, de Sportzomer bellen. Die zijn ongetwijfeld aan het bellen om Marianne Vos hier vanavond heen te krijgen. En, en, en jij zei van, uh, dat moet ze ook doen gewoon. Die moet vanavond even hier uh, komen genieten. Ja, ik denk dat het voor haar uh, super is om hier te komen. Terwijl ze nog niet klaar is om te spelen. Toch, nee, maar ik, de, ik, denk, ik denk voor een wielrenner dat als je zo'n prestatie neerzet, dat het helemaal niks uitmaakt. Dat, dat als als kunnen je benen je hebben? Ja, ze nee, hebben, hebben toch ook die adrenaline vanavond. En ik denk dat ze alleen maar beter wordt als ze hier vanavond geweest is. En is dat anders bijvoorbeeld dan, dan met de zwemsters? Nou ja, die moeten nog... Ze hadden gisteren, dat was van tevoren al gezegd, dat ze niet zouden komen. Ja, bij zwemsters is het toch wel heel anders. Ik denk dat dat veel meer... Die tijden, die seconden, die tienden, honderdste seconden... Dat het veel gevoeliger ligt. We gaan uh, weer terug naar het centrum, Gio. Want het uh, grote moment uh, gaat aanbreken, het grote moment gaat aanbreken, want ik zie daar nu al wat militairen in pas uh, keurig in gala Nu zie ik de weg oversteken. De vlaggen om de arm, uh, de vlaggen natuurlijk van de drie landen die hier uh, omhoog gehesen gaan worden. We hebben de Nederlandse vlag in het midden, dan de Engelse vlag op de zilveren plek en dan de Russische vlag op... Uh, de bronzenplek en luisteren is het publiek daar aan de overkant juichend. Marianne Vos die achter Armitsted aanloopt. En dan zien we, zien we daar als derde. Ik wou zeggen in het de derde wiel, maar we zijn klaar met de koers. Maar die zie je daar als derde dan de weg oplopen in de richting van dat uh, erenschafwoordje. Pat McQuaid staat uh, klaar, dat is de baas van de UCI. Die uh, zal daar toch ook wel het een en ander uh, moeten doen. En Marianne Vos weet dat ze nu naar dat podium moet toedraaien. En dan ben ik benieuwd wat er straks gaat gebeuren allemaal. IOC-member, IOC-lid uit Engeland, Adam Plingley, die mag zo meteen blijkbaar ook iets doen. Want die staat daar klaar. Hij mag de medailles ongetwijfeld omhangen. Is een erekwestie. Ja, wat dat betreft is het wel jammer dat ze niet een van de Nederlanders daar naar voren laten komen. We hebben natuurlijk Heijn Verbrugge in het verleden gehad. Maar goed, die is geen IOC-lid meer. En Anton Geesink, ook dat weten we natuurlijk, inmiddels overleden. Maar het zou toch mooi zijn als een Nederlander dit schone kunstje hier mocht gaan doen op de mol. De medailles die liggen klaar, de bloemen liggen klaar. Gouden medaille voor Marianne Vos, zilveren medaille voor Elisabeth Armitsted en Zabelinskaya. Oh, kijk, niet helemaal vrolijk. Nou doet ze dat in Rusland meestal niet. Maar ze mag toch wel blij zijn met deze bronzen medaille. Want ze heeft gedaan wat ze kon. Zij is de eerste die het podium op mag. En de eerste die dan de medaille omgehangen krijgt door dat Britse. Sebastian Coen heb ik hier niet gezien. De organisator van deze Olympische Spelen. Ter ook wel een van de grote Olympiërs hier in Engeland. Zablinskaya in elk geval. Die heeft de medaille al en krijgt dan nog een bosje bloemen en een handje. En een kus van Pat McQuaid, de baas van de internationale wielren-Unie. En na komt zilver hebben ze mij altijd verteld. Dus zal nu de tijd zijn dat de Engelsen... Dat Elisabeth Armstrong ook een groot applaus gaat krijgen van het publiek Want ze heeft. Het verdient hoor. Gisteren geen Mark Cavendish. Geen Engelsman op het podium. Een Oekraïner die de Olympische titel, wat zeg ik, een Kazak die de Olympische titel pakte. Fino Kurov. Maar hier is het gejuich voor Elisabeth Armidstead. Goud kon het niet worden. Want dan kun je niet met Marianne Vos naar de strepen rijden. Maar het wordt zilver voor Elisabeth Armidstead. Maar die Engelsen blijven sportieve verliezers. Dat laten ze ook vandaag weer blijken. Want Armidstead krijgt een zeer dankbaar applaus van die toeschouwers op de tribune. En wat woordjes van Pat McQuaid. Een ier die haar blijkbaar iets toevoegt van. Je hebt het prima gedaan. Meer zat er niet in voor jou vandaag. Want er was er maar eentje beter. En die ene die beter is, die staat klaar om het podium op te gaan. De haren klets en klets nat, Maar ze bekomt zich niet om de kapsel vandaag. Want zij heeft Olympisch Goud gewonnen. Marianne Vos staat klaar om het podium op te lopen. Slaat de oogleden even neer. En dan springt ze het podium op. De armen omhoog. Prins Willem-Alexander en Maxima weer gewoon op de tribune... waar ze thuis horen. En dan krijgt Marianne Vos... Die gouden medaille omhangen en de zoentjes van dat Britse ioc lid En natuurlijk het applaus van dat publiek. Eindelijk heeft ze hem. Ze had al een gouden medaille van de wereldkampioenschappen. In Salzburg, zes jaar geleden. Pet McVeet maakt een gebaartje van. Mwah, dat heb je goed gedaan, meid. Prima hoor, ze krijgt ook de bloemen. En dan is het wachten dadelijk op het Volkslied. Op het Wilhelmus. Dat moet er nu zo meteen aan gaan komen. En dan zwijgen we natuurlijk gepast. Vos staat daar. Vos heb ik niet kunnen ontwaren daar in de drukte. Maar Vadervos torent boven iedereen uit. En dan wachten we op dat Volkslied. Het wordt aangekondigd door de speaker hier. De National Anthem of the Netherlands voor Marianne Vos. Moment Tot de laatste regel meegezongen door Marianne Vos. De tranen staan in de ogen. Maxima, Willem-Alexander en de kinderen die klappen nog even. Die juichen nog even. Een gouden medaille voor Marianne Vos. Wat een geweldig succes hier op de tweede dag van de Olympische Spelen. Leo van Vliet, de bondscoach van de mannen. Wij kijken alle naar het podium. En het Wilhelmers doet ons, uh, ons allen goed. Um, uh, de, ja, het is een, in alle opzichten een, een, een prachtmoment, zoals het ook ondergaat. Hè? Want ze heeft zelf ja. ook, de emotie is nog steeds zichtbaar. Hè? Ja, het is hartstikke mooi. Moet je eens kijken naar de achtergrond. Daar, zo. Buckingham Palace. Het is geweldig. Uh, we stil... zijn rustig. Hè? Ja, we zijn er stil van. Uh, uh, ja, het wielrennen hebben we al gezegd. Het Nederlands wielrennen kan dit ontzettend uh, uh, goed gebruiken. Wat, wat gaan we nog zien? De tijdrit bij de, bij de mannen. Mogen we daar realistisch zijn? En zeggen, nou, daar doen we niet mee om de medaille. Nou ja, maar ik denk dat we heel goed zouden rijden... als, als we bij de eerste vijf zouden rijden. En uh, ja, tussen de vijf en de tien is meer een verwachting. Dan, ja, daar moeten we ook realistisch in zijn. En uh, Marianne gaat natuurlijk de tijdrit rijden. En ja, ik denk... Met het gevoel wat ze nu heeft, maakt ze daar denk ik ook wel een grote kans. Dat kan zo'n boost geven. Ja. Uh, dit, de druk is weg in dat opzicht, de missie is geslaagd... en alles wat nu nog komt, uh, de, de rijpvleugels. Ja. ja, plus na de Olympische Spelen is het voor het wielrennen ook nog belangrijk... met het uh, wereldkampioenschap in Limburg. Dus... Dat wordt een, wat je hier allemaal met Britse vlaggen ziet, dat zien we denk daar het allemaal in oranje. Uh, uh, -zomer. Ja, het wordt een ja. Ja. Na en, de sport en de wielrenner gaat het doen. De sportzomer is vandaag gestart Leo Vliet. We gaan jou ontzettend danken en uh, ga genieten en uh, breng ja. alle felicitaties over aan al die mensen die je ziet. Een pinkje laatste rijden. Ik ga er alles aan doen om ze hier te krijgen. Helemaal mooi. <laughs> Dankjewel Leo Vliet, bondscoach bij de mannenwielrenners die zichtbaar men hoorbaar meegenoot van de gouden medaille van Marianne Vos. Dankjewel. Dankjewel. En wij hopen Marianne Vos komend uur natuurlijk met haar eerste reactie voor de pers te kunnen laten horen. Dan gaan wij naar Syrië, want laten we dat wereldnieuws ook niet uit het oog verliezen. Aleppo, in die stad, wordt nog steeds gevochten tussen de opstandelingen en het regeringsleger. En hevig. Gisteren begon een groot offensief van het Syrische leger in een aantal wijken van de stad. Er zijn tanks ingezet, helikopters ook. Correspondent Sander van Horen. Sander, is er enig zicht op hoe die strijd vandaag verloopt? ontzettend moeilijk in te schatten uh, wordt hard gevochten gisteren volgens uh, de syrische mensenrechtenorganisaties 179 doden ja hoe, hoe tel je het hè? maar dat het te veel zijn dat daar ook burgers bij zullen zijn je kunt er bijna van uitgaan. En, en die strijd die is uh, die gaat lang duren dat is eigenlijk het enige waar je zeker van kunt zijn het is een guerilla oorlog in uh, grote wijken in die stad en uh, hoe dat verloopt dat gaat straat voor straat huis voor huis uh, syrische luchtmachten die doet eraan mee het is het is een vreselijk beeld voor zover je het kunt beoordelen. Er komt van alles binnen op YouTube. Uh, je wordt er niet vrolijk van. Nee, je ziet veel beelden van, van buitenwijken, hè? van Aleppo. Het is een, ja. een zeer grote stad met, met een historisch centrum... heb je al een keer eerder verteld, of historische plaatsen. Ja. Wordt er alleen nog in die buitenwijken gevochten... of, of verplaatst het zich ook naar het centrum? Nou ja, weet je, de, de zijn van oud zijn natuurlijk de uh, buitenwijken waar al veel oppositie was. Je kunt je voorstellen dat het Vrije Syrische leger daar natuurlijk uh, makkelijk onderdak vindt. En waar dat in Damaskus dus echt de buitenwijken waren... zie je dat dat in Aleppo wat uh, meer door elkaar vloeit. En dat er dus ook relatief in de buurt van het centrum uh, uh, gevochten wordt. En wat je ook zag in Damaskus, dat zie je natuurlijk ook hier. Een stad van 2,5 miljoen mensen, dat is groter dan Amsterdam. Natuurlijk wordt er niet altijd en overal... Uh, Gevochten. En dus zie je dat mensen, zodra het ook maar enigszins kan inwijken... waar het enigszins rustig is, de, de draad van het leven weer proberen op te pakken. Maar ja, zo'n hele stad staat natuurlijk wel in het teken van die gevechten. Het is een epische strijd. Ik denk dat er voor beide partijen heel veel op het, op het spel staat. Als de Syrische regering de controle over Aleppo verliest... dan verliezen ze de controle over het land. En Je ziet dus ook aan alles dat ze dat proberen te voorkomen. Opnieuw vandaag gevechtsvliegtuigen die gesignaleerd zijn in de lucht. Ik heb er nog geen gezien... Uh, uh, he, ik bekijk natuurlijk die YouTube-beelden, geen gezien die uh, aan het vuren is. Uh, maar helikopters doen dat wel, tanks doen dat wel, uh, zware gevechten. En daarom vraagt ook uh, het, het georganiseerde verzet om wapens, hè, het buitenland, ja. om het meer komen zodat ze die tanks en die, en die helikopters kunnen bestrijden. Wat denk je? Ga, gaat dat ook gebeuren? Zijn er schepen onderweg?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 dat is de enige weg voorwaarts. Het Westen eh, lijkt het daar in de openbaarheid eh, niet mee eens te zijn. Maar snappen ook wel dat er geen alternatief is op dit moment. En waren er laatst ook niet wapens van Rusland naar Syrië onderweg? Ja, dat waren gereviseerde helikopters. Die zijn toen uh, uh, nou, niet tegengehouden, maar die, die, uh, die vracht die is nooit uh, doorgekomen. Uh, de officiële, echte nieuwe wapenleveranties die heeft Rusland bevroren. Maar wapens is voor het Syrische leger het probleem niet. Ze hebben er veel, ze hebben er heel erg veel. Uh, dus dat, dat, ja, dat maakt eigenlijk voor hmm. de dagelijkse strijd op dit moment aan Aleppo niet uit. Nou, Sander van Hoorn, dank voor jouw uh, laatste nieuws over die situatie in Syrië. De mix van nieuws en sport. De radio 1 Sportzomer. She's crazy like food. What about daddy? Daddy Cool van Boniem hoorde u. Op zo'n middag dat alles mooi is. Zelfs Daddy Cool van Boniem eh, wordt dan een <lacht> fantastische plaat natuurlijk. Want we hebben goud. Marianne Vos heeft goud gewonnen op de Olympische wegkoers. Na afloop hoort u haar in gesprek. Eh, het eerste gesprek van de Olympische winnaar Marianne Vos met Hank Kok. Zo Marianne. Hier was het om te doen hè? Oh ja. Hier was het om te doen. En uh, nu is het nog gelukt ook. Nou, uh, Wat schiet er op dit moment door je hoofd heen? Nou, dit Het is uh, ongelooflijk. Je natuurlijk echt zo lang naartoe in het leven. En dan, nou ja, dan gaat de, de voorbereiding ook nog niet helemaal vlekkeloos. En, en dan is het moment daar en dan moet het gebeuren. En dan, uh, ja, onderweg uh, gaat het natuurlijk goed. Uh, wel. Wat heb je aan gedacht onderweg? Well, alleen maar uh, als eerste over die finish, als eerst over die lijn. En uh, ja, dat... Uh, dat is eenvoudig aan wielrennen natuurlijk, maar ook wel weer heel moeilijk. Ja. Jullie wilden een harde koers, je wilde slecht weer. Nou, je hebt het allemaal gekregen. Ja. Op een gegeven moment kom je voorop te zitten. Hè? Ja, Dan ga je rekenen, dan ga je kijken. Dan weet je, ik moet vol door. Ja, beschrijf eens, hoe ging dat voor jou? Um, nou ja, goed, de, de koers hard gemaakt, dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Uh, er waren niet heel veel landen die mee in de aanval gingen. Maar uh, Elle en Lucy hebben dat, uh, dat heel goed gedaan. En uh, nou ja, toen kwamen we op Bokshil natuurlijk. En er stond behoorlijk wat wind, dus het was heel lastig om daar uh, met een groepje of alleen weg te komen. Ja, dat bleek ook wel, omdat we daar uh, toch uh, bij elkaar bleven. Maar uh, na Bokshil zat er nog een, uh, nog een hupje en die uh, hadden we in de verkenning al uh, goed gedaan. En het bleek, bleek ook wel dat het uh, nog doorslaggevend kon zijn, juist dat laatste stukje. En toen kwamen we inderdaad uh, kwam met vier weg en, uh, en ons reed daarin lek. Nou ja, dan rijden we natuurlijk allemaal al gewoon voor de medaille. En uh, ja, dat is een groot voordeel natuurlijk, want iedereen uh, wil wel zo'n plak in de kast natuurlijk. En uh, ja, dat was gewoon vol uh, door naar de finish met z'n drieën. Ja, hartje. hard, joh? Ja, nou die andere twee die reed ook wel door. Vooral Armin had uh, goed de sok in. Ja, maar als jij op kop kwam, dan zag je het verschil oplopen. Ja, nou ja, goed, ik, ik wil ook graag wegblijven. Dus uh, ik was er alles aan gelegen om alles gewoon uh, te geven in, de, in die kopgroep. En uh, nou, ja... En dan maar zien aan de finish. Ik wist wel dat Armistead ook niet uh, traag was. Dus wat... even vertel eens, dan, dan, dan, dan kom je in die laatste meters. Dan moet je gaan, ja, dan moet je gaan denken, wanneer ga ik, wanneer ga ik. Ja, wanneer nam je de beslissing? Oh, ja, dat is op intuïtie. Maar het is wel heel moeilijk. Want je zit op 500 meter, zie je de finish al. En dan denk je, ik moet gaan, ik moet gaan. Maar ja, dan moet je vooral nog niet gaan, wachten. En ik ging nu nog, uh, nog redelijk vroeg. Maar ja, we hadden natuurlijk alle drie al wel uh, wat gegeven in die... Uh, in die ontsnapping. En dan is het uh, gewoon door naar de finish. En ik zag uh, Armistead nog wel uh, even naast me komen. Maar ik kwam ook niet meer verder. Besef je het al een beetje? Uh, nou, niet helemaal, denk ik. Maar net over de finish was zo'n geweldig gevoel. Echt ongelooflijk. Kan je dat beschrijven? Nee, ja, dat kan ik wel proberen. Maar nee, dat, gaat niet, uh, dat is onbeschrijfelijk. En ik heb het in Peking alles meegemaakt. En nu nog een keer... Ja, dat is uh, het mooiste wat er is. Vier jaar geleden stonden wij ook zo in Peking, na de wegwedstrijd. Het stond er een iets andere Marianne Vos uh, tegenover me. Kan je iets zeggen over jouw ontwikkeling van de afgelopen vier jaar? In, in hoeverre verschilt deze Marianne Vos... Uh, deze Marianne Vos van die van vier jaar geleden toen deze mevrouw won? Oh, uh, nou ja, toen, was het inderdaad, toen waren we ook helemaal verregend, maar toen stond ik... Uh... Ja, wel een beetje teleurgesteld hier uh, voor de camera. Maar ja, goed, uh, het is ook wel wielrennen, dus dat wist ik toen ook. Uh, er kan dat kan vandaag ook van alles kunnen gebeuren, is gelukkig niet gebeurd. Maar het is vooral, uh, ik was nu wel rustiger voor de start, ons meer ontspannen. Ik wist nu wat er uh, komen ging. En uh, nou ja, ik ben een complete renster geworden. Ik kan op, uh, op, op meerdere manieren in die wedstrijd winnen. Uh, um, en uh, nou ja, daarbij hadden we nu gewoon ook een sterk team, lekker ontspannen. Uh, we hebben er gewoon... Uh, een mooie wedstrijd van gemaakt en de, dat, daar waren we zelf bij gebaat. En uiteindelijk levert dat de winnaar op. Je bent Olympisch kampioen Marianne Vos. Ja, geweldig hè. Klinkt goed. Klinkt goed. De teller staat op twee. Zilver dus bij de vier keer 100 vrij vrouwen. En nu het eerste goud voor Nederland. Marianne Vos, wegwedstrijd vrouwen. En voor die gouden koers van haar zal Tom van het Hek hier klaar... om te horen waar u mee zit vandaag, wat u kwijt wil... of waarover u wilt klagen. En hij blijft er volgens mij nog steeds vrolijk onder. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Ik mag het zeggen, dat is van ja. wetmarkt van Hout uit Ermelo... Ik wou niet klagen, ik wou alleen wat vragen. Naar niet klagen, de maar vragen. Mag ook, mag ook. Ga je gang. Het is, het is me wel eens opgevallen, als je op zondag naar Radio 1 luistert... dan is hij uh, smorgens tussen 8 en 10 ja. en s'avonds tussen 9 en 10 zachter dan op de rest van de dag. Dat vind ik nou een interessante vraag. Dus op zondag is hij tussen 8 en 10 en s'avonds tussen 9 en 10 is hij zachter. Dus als je je volumeknop op hetzelfde hebt, is de uitzending uitzend, uh, zachter, zeg maar. Ja, dan is de uitzending zachter. Dat gaan, wij, dat gaan wij eens uitzoeken, want ik heb de hoofd van de, de techniek hier ongeveer naast me staan. Maar die, die schrikt zich helemaal dood, die wordt er rood van, die gaat dat uh, uitzoeken. <laughs> Moet je morgen overmorgen eens even terugbellen. Gaan wij eens kijken of daar een logische verklaring voor is. Ja, zegt u het maar. Goedemiddag, goedemiddag. Uh, ik wil me beklagen over Herbert Dijkstra en zijn commentaar over de bankrekening van, van de Colombiaan in de eindsprint uh, met Finikourov. Ja, ik dat vond u ongepast. Ik wil het zo naar beneden halen. Ja. U had het dat idee ik, dat Dat ik... vind ik niet goed. Dat moet hij dan maar nee. voor zichzelf houden. Want ja. hij denkt dat het zo is. Tom van Zek, goedemiddag. Hoi Tom met haar, hallo. Hey haar, goedemiddag. Hé hey, hallo, maar het klinkt, je bent lekker opgewekt man. Je bent ja... Op... Word je nou helemaal vrolijk voor alle sporten of welke sport vind jij ja, leuk eigenlijk? Het is trouw? hier net uh, gaan regenen haar, dus dan we, moeten we een beetje de vrolijkheid binnen houden. Ik zit in een keukentje, als je mij nou zo zag zitten dan zou je denken waar wordt hij nou zo vrolijk van. Maar ja, het is toch wel gezellig gewoon, joh, elke dag. En, maar ja, ja, ik, vind ik vind van die sporten... naar die volleybal, dames, beachvolleybal. Nou, dat is het nou, man. Ja, ja, nou, uh, ja, ja. er zijn er regels voor, hè? Kledingvoorschriften, beach volleyballfrauen. Oh, maar tijden... nou, het was dus net schenen zonnetje en nu zie ik dat het regent. Ja, die is. worden ja. helemaal een beetje nat zo. Het is een beetje onhandig van die Engelsen dat ze ervan uit zijn gegaan dat het altijd regent in Engeland, behalve deze veertien dagen. Want we zitten in allemaal open accommodaties tot en met het Olympisch Stadium. Het schijnt hier wel eens te regenen, hebben ze me verteld. Ik zie een paar goddelijke wijven op tv, nou, jongen, ja. daar zeg je u tegen. Nou. Goedemiddag, Goedemiddag, Tom van, van Heck. Ja, zegt u maar. Goedemiddag. Ik wil Wat uh, even een vraag aan je, Tom? Ja. Waarom is er vrijdag geen top 5 geweest? Waarom is er vrijdag geen top 5 geweest? Je bedoelt eentje erin en eentje eruit? Ja. Ja, volgens mij is die wel ik geweest. Ik dacht alleen... dat jullie de ceremonie doen van de Olympische Spelen. Ja, en toen is. De top 5 uh, doen. Ja, die is heel, heel laat. Is die nog uitgezonden? Want we hebben zelfs James Bond met Koningin Elisabeth in de top 5 gegooid. Hoe kan ik mezelf herinneren? Wat was voor mij een historisch moment wat mijn commentaar zat te rollen? Dus ik was al helemaal. Uh, ik heb naar huis gebeld en zo. Van dan kun je het opnemen, want ik zit in de top 5. Dus er is alleen. Hij is op een veel later tijdstip gedaan dan de andere dagen. Oh, sorry, dan heb ik hem niet meer gehoord. Maar in nee, ieder geval. Dan maar, weet ik in ieder geval dat er een top 5 is geweest. Ja, die top 5 hè? gaat elke dag door nog. Goedemiddag, Tom van dek, zegt u het maar. Hallo, Tom met Frank. Hey, Frank, ben je was je even weg? Ja. Ja. Tom. <laughs> ja, ik wil je even zegt... klagen over ja. de opening. Nee, ik wil eerst even was je vakantie ofzo, of Had je geen inspiratie meer gewoon op een oh, zo? Nee, ik had niks, joh. Je had even niks gewoon. Ja, over de, Ik wil even klagen over de opening van de ja. Olympics. Hoezo? Geweldige show, Tom, maar Geen duiven. Geen duiven, hè? Nee. Geen duiven. Goed. Hallo? Goedemiddag, Hallo, ja dat ben... klinkt opgetogen. Ben ik Gaat u... nou aan de beurt? Ja u bent aan de beurt. Goed zo, u spreekt met mevrouw Van Haringsma uit Den Haag. Ja goedemiddag mevrouw Van Haringsma. Uh, ik wou graag het volgende zeggen. Ja. Ik heb een abonnement op de uh, gids van de VPRO. Ja. En dat wordt zo ontzettend slecht een heel klein stukje van, nou zeggen, 6-7 centimeter, smal... Ja. Uh, het programma neergezet. En daar heb je helemaal niks van. Dat was het weer voor vandaag. Morgen kunt u ook weer lekker gewoon bellen zo rond de klok van tweeën. Maar nu is het de hoogste tijd, want het is twee minuten over half zes... voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lieslot-Thomas.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 In Sleenaken is al het water weggepompt dat vannacht het dorp instroomde... na de overstroming van het riviertje De Gulp. Buiten de stad wordt nog geïnventariseerd wat de schade is. Morgen in de loop van de dag wordt duidelijk wat daar de schade dus is. Vannacht stroomde De Gulp over na hevige regenval in België. En opnieuw wordt zwaar gevochten in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Het Syrische leger voert beschietingen uit met tanks en artillerie... op wijken rond het centrum, zo heeft de BBC gehoord. Opstandelingen bieden stevig weerstand... en het leger zouden daardoor niet in slagen om de wijken binnen te trekken. Tot weer de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hoeber. Vanavond trekken er vanuit het zuidwesten buien binnen... en in de loop van de avond en nacht vers verspreiden deze zich over het hele land. Met name in de kustgebieden gaan de buien gepaard met onweer. De minima liggen rond 11 graden bij een meest matige westelijke wind. En morgen is het wisselvallig. Er zijn buien, vooral in het noorden en later ook in het oosten. En het is wat koeler dan vandaag, zo'n 17 tot 20 graden. En er waait nog steeds een stevige wind, kracht 5 aan de kust, uit westelijke richting. De zon schijnt, maar er zijn wel ook wat meer wolken dan vandaag. En dinsdag wordt ook een wat koele en wisselvallige dag. Maar woensdag schiet de temperatuur weer omhoog richting de 22 tot 26 graden. Wel kunt u dan aan het eind van de dag een aantal stevige onweersbuien verwachten. En na woensdag liggen de maxima rond de 22 graden. En blijft er elke dag kans op een aantal buien. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hier in Londen ontvangen we ook de Nederlandse ambassadeur in Engeland, Pim Waldeck. Eerst gaan wij naar het bezoek van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney aan Israël. Hij is daar. Hij zegt Israël door dik en dun te steunen bij een mogelijke aanval op Iran. Romney spreekt onder meer met premier Netanyahu en ook met de Palestijnse leider Abbas. Romney zegt dat Amerika ook met arge ogen kijkt naar die nucleaire activiteiten van Iran. Like you, very concerned about the development of nuclear capacity on the part of Iran, and feel it is unacceptable for Iran to become a nuclear-armed nuclear, nuclear armed nation. The threat it would pose to Israel, to the region, and to the world is uh, uh, incomparable. And unacceptable. Ja, Iran mag geen nucleaire mogendheid worden. De dreiging uh, die dat betekent voor Israël en ook de hele wereld is onacceptabel, al dus door Romney. De Republikein is duidelijk op campagnetournee, dat uh, vertelt correspondent Monique van Hoogstraten. Het is vooral bedoeld uh, voor thuis, voor de kiezers thuis, met name natuurlijk de uh, Joodse kiezers thuis... om te laten zien uh, dat hij uh, vierkant achter uh, Israël staat...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 Die zullen dit bezoek wat nauw gelet volgen natuurlijk. Over het algemeen is het zo uh, trouwens dat uh, joden in Amerika uh, wat vaker uh, democratisch stemmen. Terwijl uh, Amerikaanse Israëliërs hier, joden hier geneigd zijn om wat uh, meer republikeinse stemmen.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 Correspondent Monique van Hoogstraat was dat in Jeruzalem... over het bezoek dus van de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney aan Israël. Mocht u wat blijer geluiden af en toe horen hier buiten op het plein... beginnen ook de eerste Nederlanders zich te roeren, want we hebben goud. Hè Marianne Vos in Londen, een paar kilometer voor de finish... stond verslaggever Paul Sanders met een groepje Nederlanders in de stromende regen. Eerst komt Vos dan langsgesneld, maar hoe loopt het vast? Hoe loopt het af? Want de supporters hebben geen zicht op de finish... en geen televisieschermen in de buurt. En nu jongens, we zijn maar wachten. Kijk Kijk even wat er gebeurt. Dan staat er niet meer. Dan moet je met ja, maar... delen. En Dan sta je langs het parcours en dan moet je op je telefoon ja. kijken of ze gewonnen heeft. Ja, dat is wel niet. is er? Wie is er? Ik ben er. is het tegen de tweede Moet je dus ja. van de Engels aan de andere yes. kant horen hè, dat ze gewoon hebt. Maar weet, weet jullie het nou zeker jongens? Als de, Engels... Als de Engels het zeggen, dan moet het wel goed zijn. Oké okay, jongens, gefeliciteerd met het eerste ja. goud. Uh, dat was uh, de regenbui wel waard. <laughs> ja, je zeker, gelijk maar duidelijk hè. Hollands Lekker. weer, ja, Hollandse winnaar hè. Hollands weer Hollandse winnaar. Ja, prachtig. Mooi. Heel ja, ja, zin in vanavond. Ja, van het Lekker uh, met Jan de Vos erbij. Mooi. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Ze wordt vanavond niet gehoord. Nee. Het gaat woensdag pas gebeuren. Nou, die zijn ongetwijfeld op weg hier naartoe. Via teletext langs de route en via de Britten aan de overkant... hebben deze supporters uiteindelijk gehoord dat ze goud had gewonnen. Nou, iemand die het volgens mij goed kon zien, dat was kroonprins Willem-Alexander bij de finish. Hij knuffelde haar heel snel daarna met haar overwinning. En hij reageerde op die gouden medaille.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 En heb je gejuicht voor Marianne? Ja. Wat riepen jullie? Ja, maar ze hebben heel hard gejuicht. De hele tijd, dus uh, ze moeten nu een stem een beetje sparen voor de camera's. Dat is goed tekenen. Dank jullie wel. Vader lost het lief op. Ja, de koninklijke uh, familie en van onze kroonprins en uh, de kinderen... naar de hoogste vertegenwoordiger van Hare Majesteit hier uh, in Engeland. Uh, want bij ons inmiddels is binnengekomen uh, Pim Waldeck, de uh, ambassadeur van Nederland hier in Londen. Goedemiddag, Goedemiddag. hartelijk welkom. Uh, eerst even, waar, waar heeft u dit moment... Uh, heeft u het gezien ergens? Waar, waar was nee. u het we zaten natuurlijk gekluisterd aan de televisie thuis, maar toen moest ik hier naartoe naar Alexandra Pellis. En we hebben de overwinning gevierd in de auto. De chauffeur voor zijn uh, Engelse rijster en wij voor Marianne Vos. Oké, okay, dus u had gezamenlijk iets te, iets we te vieren. We joegen met alles. Ja, hoorde u het op de radio in de auto in of ging dat via de mobiel? In London, ja. Okay. Eh, eh, het zijn voor u bijzondere eh, dagen natuurlijk hier nu met zoveel Nederlanders in deze stad. Wat doet u allemaal op dit moment rond die Spelen en in aanlopen? Want het is een enorme klus natuurlijk ook voor u geweest. Ja het is vooral een klus geweest want we zitten vooral in de voorbereidingsfase. Dan speelt de ambassade een grotere rol en nu is het meer we zijn voorbereid. En uh, wachten en kijken hoe het zich allemaal ont, uh, ontvouwt en, en hoe het verloopt. En we hopen uiteraard dat we zo min mogelijk te doen krijgen, want dan, dan, dan is het goed. Nou, heeft u, zeg ik, we hebben voorbereid. Die voorbereiding is voor al die Nederlanders die hier nu zijn. Daar gaan we zo nog op komen. Maar er zijn ook heel veel Nederlandse bedrijven in die aanloop. Die ongelooflijk veel betekend hebben. Ja. Voor het Nederlands bedrijfsleven ook. Om hier mee te kunnen opbouwen aan al die. Hoe, hoe zijn dat soort contacten? Hoe, wat voor rol speelt de ambassadeur Nou, we, spijnen, we zijn er eigenlijk, een, uh, ik noem dat altijd een contacten... Niet een contracten, maar een contactenmakelaar. En we zijn in uh, 2007 al begonnen. Met, uh, met verschillende partijen, het NOC en NSF, maar ook met VNO en met, uh, met andere uh, spelers. Om het ministerie uiteraard van Economische Zaken en, en Sport, om uh, een soort stuurgroep te maken. Om de Nederlandse bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, uh, zo alert mogelijk te maken op de kansen die er bij de, uh, bij de opbouw van de spelen zouden liggen. En dat is... Uh, ...denk ik redelijk gelukt. Uh, ze moesten uiteraard zelf uit, uh, uiteindelijk onderhandelen. Het was ook heel nieuw dat alle contracten moesten worden getenderd... ...via de televisie, uh, de televisie, uh, internet. Uh, dat was helemaal nieuw, dus daar zat er ook niemand meer tussen. En, uh, en, en ja, wat is er gelukt? Want wat is er van Nederlandse makelij hier in, in Londen op dit moment? Ja, we hebben dus uh, redelijk gescoord. Maar dat, uh, dat, dat is een schatting, uh, het is een enorm bedrag. Het is 1,3 miljard euro... We hebben dat gebaseerd op uh, openbaar beschikbare cijfers. En van alles wat niet openbaar is, uh, dat weten we dus niet. Maar het is dus toch een uh, vrolijk bedrag. Maar 1,3 op... miljard euro die de Britten aan Nederlandse bedrijven hebben ja. betaald? Of is dat de winst die is gemaakt? Nee, nee, nee, nee. Dus wat, wat de contract... ja, je weet het niet. Nee, je de... weet het ja. niet bij die Spelen. Wat de contracten waard zijn eigenlijk. En um, wat is er bijvoorbeeld nu van, uh, van Nederland op de Olympische Spelen? Als u basketbaltoernooi ziet en er gaan basketballen over en weer, die komen uit Nederland. Uh, de grote klok uh, bij de openingsceremonie. Van Bradley Wiggins? Uh, die uh, was van Ijsbouts. Uh, mogen we even reclame maken. Dat is maar één geloof ik in Nederland. U werkt er niet voor, hè? Ijsbouts in Asten. Uh, dat was ook leuk omdat uh, dat aangaf dat Nederland specialistisch uh, uh, dingen kan leveren. Die klok kon gewoon niet gegoten worden hier in Groot-Brittannië. Dus moesten ze naar het buitenland en kwamen ze bij Ijsbouts terecht. En zo zijn er ook een heel gewoontjes op Heathrow, op het ontvangstcentrum voor alle atleten. Daar moest een vloerbedekking komen. En de Britten doen kennelijk alleen aan kamerbreed tapijt. En wij doen aan tapijttegels. <laughs> Wel nu, de tapijttegels komen uit Nederland. Nou. En, en eh, dat is belangrijk wat er nu gebeurt. Is, is dat dan ook, eh, want u zegt we zijn van de contacten en niet van de contracten. Eh, daar moet weer een soort vervolg. Is, is er ook een soort vervlechting nu naar de toekomst toe? Want over veertien dagen zijn die spelig maar. Ja, we hopen twee dingen. Ten eerste, je hoort natuurlijk ook niet altijd uh, wat er nog aan uh, contracten is, uh, is, is gelukt. Uh, men is over het algemeen, als er iets fout gaat... dan vinden ze eerder de ambassade dan als er iets goed gaat natuurlijk. Dat is een klein stukje kritiek, maar dat is meer voor, voor de evaluatie. U voor had dit. graag iets <laughs> van de bedrijven gehoord uh, de, voor, voor uh, uw inspanningen. Is het gelukt of is het niet ja. gelukt? Maar wij zijn alweer met de volgende stap inderdaad bezig, want de spelen zijn afgelopen. Uh, en wij kijken alweer uit naar de Commonwealth Games in 2014 in uh, Glasgow. Daar moeten ze ook van die tapijt Waar, tegen dat is krijgen. Niet van de Precies, dat is niet van dezelfde omvang als de Olympische Spelen. Maar daar wordt ook weer, en daar willen we heel graag dat, uh, dat Nederland kan laten zien... dat sport bij ons ook een exportproduct is. Niet alleen van fantastische sporters, maar ook van sportmaterialen... en, en, en alles wat erbij komt kijken. Uh, de watervoorzieningen in het uh, Olympisch Park... Zijn, komen uit Nederland. De liften straks voor de Paralympische Spelen, voor de, voor de gehandicapte sporters... komen uit Nederland. En zo zijn er allerlei van die, van die infrastructurele dingen. De hele luchtbehandeling in het Olympisch Stadion komt allemaal uit Nederland. Als u kijkt, dan zegt, gaan we de volgende stap maken naar de Spelen zelf. Uh, bijvoorbeeld, uh, voor de mensen die niet weten... als je hier bij dat Holland-Heinekenhuis aankomt lopen... zie je meteen een soort infosteentje van de, van de ambassade. Ja. Hoe nauw is uw samenwerking geweest om ook dit juist tijdens die Spelen... voor die sporters, het dorp, al die dingen... Ja. De samenwerking met NOC, NSF en, en Heineken in dit geval waar we zitten... is, uh, is uh, voor geweest. We zijn natuurlijk op twee uh, kanten bezig. Uh, ten eerste zorgen dat de Nederlanders hier goed ontvangen worden. En aan de tweede kant, uh, tweede kant ja, tweede plaats... ook de, de beveiliging die uh, een rol speelt, daar kun je nou helemaal niet omheen. En voor de Nederlanders hebben we op de grote... Uh,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 want, want, heeft u... getroffen Nederlanders ja, ja, want, want zijn er al getroffen Nederlanders? Nou, we merken wel dat het aantal uh, mensen wat zich meldt met verloren paspoorten... en dus uh, zakkenrollers, dat dat, uh, dat dat heel snel stijgt. Ja, en, en, uh, want hoeveel mensen zijn er? Ja. Heeft u enig idee hoeveel Nederlanders hier per dag uh, zijn? We hebben het idee dat je... Ja, het is heel moeilijk om dat uh, goed te schatten... Maar we kunnen er in ieder geval van uitgaan dat er 75.000 mensen één keer door de poortjes gaan Zo. van de uh, Olympische is Spelen. Het per dag of in, in, in, in het, het totaal. totaal? Maar dat komt dan neer op, uh, op per dag op uh, 10.000 à 20.000 extra Nederlanders. En dan, dan heb je mag. nog de mensen die niet door de poortjes gaan, maar wel de sfeer in de stad komen te exact, komen proeven. Ja. dat is natuurlijk. Uh, Londen is open gegaan als dus een soort uh, bloemknop. Het is ineens een, een week geleden dacht dagje van hoe moet dit gaan. En ineens is ja, overal terrassen en feesttenten. Ja, dat dat en, en, valt ons ook op. De sfeer is ja. geweldig. De Britten zijn trots. Het, het bruist. In ieder geval hier in, in het noorden van Londen. Ja. Het, het is echt anders dan... Want u kent ja. de stad natuurlijk nou ja, wat, goed. Wat, anders dan anders. Gisteren ook met die wielerwedstrijd uh, van de mannen. Dat het publiek wat langs de, langs de wegen stond, dat was ongekend groot. Dat is ongelooflijk. En zei. wij zeiden al geen, uh, geen ontblote Nederlanders die daar met hun leeuwenkoppen uh, <laughs> langs het parcours rennen, zoals we <laughs> altijd op <laughs> afduur zien. Ik ben ambassadeur voor alle Nederlanders, <laughs> dus ik kan hier geen antwoord op geven. <laughs> uh, als u kijkt, heeft het u verrast? Want u zit natuurlijk, u, u kent die stad, Londen is een enorme uh, wereldstad eigenlijk, waar dit een van de grote evenementen als het ware is. Maar verrast het u dan toch? dat het zo'n impact op die hele stad ineens heeft? Ja nee. Uh, nee, omdat uh, uh, ja, uh, Londen is natuurlijk een geweldige uh, wereldstad... waar al enorm veel gebeurt. En men is dus gewend aan, aan vele uh, ja, culturen die hier samenkomen. En ja, wel omdat natuurlijk de Britten ook het land is van de stif appelip. En al, je, je denkt altijd van, ja, hoe gaan ze daarmee om? Dat is natuurlijk uh, in de aanloop was er ook weer gezeur over, over allerlei... Uh, Triviale, die zaken die nu triviaal lijken, maar toen toch heel belangrijk waren. Maar dan zie je toch dat ze ineens, dan gaan ze erachter staan... en dan is het uh, enorme trots waarmee ze uh, deze spelen aangaan. En, en, en de rol van, van Queen Elizabeth op de openingsavond... heeft dat daar ook nog bij geholpen misschien? Dat was natuurlijk wel ja, het de, de bak jaar, van de Spelen. Behalve het jaar van de Olympische Spelen is, uh, is het ontegenzeggelijk zo... dat dit ook het jaar is van koningin Elisabeth vanwege haar uh, diamanten jubileum. Wat ook exceptioneel historisch is eigenlijk. En uh, dat wordt dit jaar ook uh, groot gevierd. En uh, ja, de, uh, de koningin is achter in de tachtig, maar als je ziet met wat voor ausdauer als dus al die festiviteiten afloopt en, en, en daarbij is... dat is echt uh, indrukwekkend. En dat vinden de Britten toch ook mooi, hoor. Als wij naar u zelf kijken... Um, het is een beetje uw laatste uh, grote klus, mogen wij dat zo zeggen... Ja. als ambassadeur. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe ervaart u dat? Voor u zelf als persoon? Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk een mooi toetje. Uh, het is uh, geweldig om... Uh, uh, er zijn niet veel collega's die in hun carrière... een keer een Olympische Spelen meemaken. Je hebt natuurlijk wel voetbalkampioenschappen en, en, en, en dat soort dingen... Maar... Olympische Spelen is toch altijd nog uh, de crème de la crème, vind ik tenminste. En uh, ja, dat is het einde van mijn uh, loopbaan bij, uh, bij Buitenlandse Zaken. En ik ga uh, na de Paralympische Spelen die er nog aankomen, dan uh, ga ik inpakken... en dan verlaat ik deze eilanden met de boot van Heritage en Hoek van Holland met de het We gaan van herretjes oh. <laughs> Maar nou vertelt u dat helemaal mooi. We hebben ook nog een maand alles bij elkaar. Ja. Dat, maar, maar, maar, hoe kijkt u daar zelf tegen? Ziet u er tegenop? op of denkt u het is ook mooi... als het allemaal goed oh. geweest is, dan is het ook een mooi? Ja, het is... Uh, ik, ik, ik, uh, aan de ene kant denk je van... ja, god, uh, ik ben nog in, uh, ik, ben, ik word wel 65, maar... Uh, ja, ik voel me nog in, absoluut niet 65. Aan de andere kant... Uh, kan ik terugzien op een geweldige tijd eh, vanaf eh, Moskou tot en met eh, Londen en ehm... Ja, het is nu weer tijd voor andere dingen. En, uh... Ja, want, want het, het is radio, maar we hebben een webcam. De mensen die zitten te kijken, die konden net uw vrouw die hier mee zit te luisteren zi zien juichen. Volgens mij is die eigenlijk best wel blij toen wij over dat afscheid begonnen. Ja, mijn vrouw die heeft mij braaf uh, bijna veertig jaar lang uh, gevolgd over de wereld. Zonder morren en nou ja, normaal zonder morren is het ook niet. Maar uh, ja, het, is nu meer, uh, uh, het wordt nu meer haar tijd. Goed, en uh, uh, gaat u nog de komende weken naar, naar wedstrijden toe? Is, is daar tijd voor? Dat hoop ik wel. Um, het is uh, zo, ik heb bij de, met de Tombola meegedaan. En uh, bij de eerste ronde hadden we nul kaarten. En bij de tweede ronde hadden we kaartjes voor de poolwedstrijden hockey. Maar helaas geen wedstrijd waar Nederland in zit. Maar dat geeft niet, uh, dan kunnen we de concurrentie even oh, maar goed bekijken. U kunt als Nederlandse ambassadeur uh, hier toch wel iets gaan bezoeken... waar Nederlandse sporters bij betrokken zijn. Of, Jawel, of moeten wij nu nog voor even uur landsbreken dat iemand dat eens even gaat regelen? Dat hangt meer van mijn geachte en grote vriend André Bolhuis af. Ja, nou, dan ah. gaan wij bij deze beloven, ook al zijn we daar niet van. Dat maar het moet was. toch lukken? Ja. Ik heb geen, uh, geen klagen. Ik hoop in ieder geval wel dat... Een, een, ik ga een dag naar het, uh, met, trouwens met minister Schippers mee naar het uh, zeilen in uh, Weymouth. En uh, ik hoop een dagje naar de roeibaan te kunnen... om uh, de roeiers te bekijken. En u, en u zit hier in het Holland House. Je doet één deur open en de oranje massa beweegt zich daar. Ja. Uh, waagt u zich daar zo in of gaat u snel met de auto weer terug? Nee hoor, we gaan uh, rustig... Een, nu mag het, uh, na dit interview. Een biertje drinken. drinken. Nou, dan gaan wij u uh, allereerst zeer danken dat u hier wilde zijn. Uh, u nog een prachtige uh, periode toewensen bij deze Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. En ook een uh, heel groot genot daarvan om van uw vrije tijd daarna te gaan. gaan. Dank, Dank u wel. Met uw vrouw. Dank ja. dat u hier uh, dat bij mooi. ons was. Londen 2012. Het Olympisch Nieuwsoverzicht. Ja, wielrenster Marianne Vos heeft Nederland dus de eerste gouden medaille gebracht. In de wegrace was zij na 140 kilometer vlakbij Buckingham Palace... de snelste van een groepje van drie. Ze was natuurlijk torenhoog favoriet en maakte dat ook waar. Nou, ja, dit is uh, ongelooflijk. We litten natuurlijk echt zo lang naartoe in het leven. En dan, nou ja, dan gaat de, de voorbereiding nog niet helemaal vlekkeloos. En, en dan is het moment daar en dan moet het gebeuren. En dan, uh, ja, onderweg... Uh, ja, alleen maar uh, als eerste over die finish, als eerste over die lijn. En, uh, ja, dat, uh, dat is eenvoudig aan het wielrennen natuurlijk, maar ook wel weer heel moeilijk. Ja, het contrast is groot met de wegwedstrijd van vier jaar geleden in Peking. Want toen was Vos na afloop juist enorm teleurgesteld. Oh, uh, nou ja, toen, was het inderdaad, toen waren we ook helemaal verrekend, maar toen stond ik... Uh,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 een mooie wedstrijd van gemaakt. En de, dat, daar waren we zelf bij gebaat. En uiteindelijk uh, levert dat de winnaar op. En dat ging ten koste van de Britse Elisabeth Armstead, Want zij won zilver. De Russische Olga Zabelinskaya pakte brons. De Nielse hockeyvrouwen zijn het hockeytoernooi goed begonnen. Ze hebben de eerste wedstrijd relatief eenvoudig van België gewonnen. België werd met 3-0 verslagen. Kim Lammers op haar relatief oude dag... haar eerste Olympische Spelen maakte de eerste twee doelpunten. Kaya van Maasakker scoorde uit een strafcorner. Bronscoach Max Kaldas was tevreden over zijn ploeg. Het was de beste dat vandaag. hadden we gezegd tegen elkaar dat het uh, gedoe was de meest belangrijk onderdeel van de hele wedstrijd. een beetje uh, blijf, gewoon echt, uh, blijf langzaam gewoon bouwen bouwen, bepaalde druk. En de en zonder dus bal om. Um, uh, om hun barrière te kunnen door slaan. Het uh, was wel solide, heel goed. Dus ik uh, ben er heel blij mee. Heel blij mee, Max Kal. Nederland speelt uh, de volgende wedstrijd. De dames althans overmorgen. In alle vroegte, half negen vroeg te tegen Japan. Zemster Monique Nijhuis is uitgeschakeld in de series van 100 meter schoolslag. Zij eindigde als 20 en hoeft vanavond dus niet in actie te komen. Dat is natuurlijk zeer vervelend voor haar. Ja, ja, ik ben hier. Ja, ja, weet je, als je hier bent. dan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 Helemaal buiten ademwassen. Ook uh, Sharon van Rouwendaal, Bastian Leijessen en Dion Dresens werden in het ochtendprogramma al uitgeschakeld. Twee Nederlanders wisten de series wel te overleden. Nick uh, Leven. Nick Driebergen leverde de mooiste prestatie... door op de 100 meter rugslag zijn eigen Nederlands record aan te scherpen. In de avondsessie komt ook Sebastiaan Verschuren in actie... in de halve finales op de 200 meter vrij. Gaan we gaan nog naar de prestaties van de andere Nederlanders vandaag. In het uh, beachvolleybal was het wisselend. Reiner Nummerdoor en Richard Schuil wonnen hun eerste groepswedstrijd. Sanne Keizer en Marleen van Iersel in het vrouwentoernooi... liepen tegen Spanje tegen hun eerste nederlaag op. Ja, een badmintonster Yao Ji is goed begonnen aan het Olympisch toernooi. In haar eerste partij in Londen rekende zij af... met. Met de Litouwse, ja dat hoort ook bij de Spelen, ja. Stapusaitite. Itite. <laughs> Volgens mij helemaal goed. En ze heeft ervan gewonnen, dus die komen we niet meer tegen die naam gelukkig. De Nederlandse vrouwenacht moet zich via de herkansing... en hebben het over roeien alsnog zien te plaatsen... voor de finale van het Olympisch roeitoernooi. En zeiler Pieter Jan Posma staat na de eerste race in de Fin-klasse... op de vijfde plaats. Tot zover het uh, sportoverzicht. Gaan wij naar uh, de stelling van uh, Aan de Lijn vanavond... waarin u niet kunt meepraten, maar wij wel daarover praten. Ouderen moeten hun zorgkosten zelf betalen. Dat is een, uh, een stelling die wij uh, neerzetten. Mag u van vinden wat u wil. Oudere Nederlanders moeten eventueel zelf hun uh, zorgkosten gaan betalen. Dat zegt Lans Bovenberg, hoogleraar Economie. Volgens hem gaat de vergrijzing zoveel belastinggeld kosten... dat mensen zelf een zorgpensioen moeten regelen. En als ouderen hun huishouden moeten verkopen... dan moeten ze dat maar doen. Ja, is het... Uh, Bittere noodzaak dat mensen zelf voor hun zorgkosten opdraaien en is het opsoeperen van een koophuis dan een reële optie? Of gaat dat veel te ver om mensen die jarenlang zorgpremie betaald hebben, hun huis afbetaald hebben, om die zelf te laten opdraaien voor die steeds hoger wordende kosten? Aan de lijn u kunt stellen via www.radio1.nl. Dat is de site waarop de gehele sportzomer is te volgen. Ik ga u nog een mededeling doen van het tennistoernooi Wimbledon. Dat is het Olympisch tennistoernooi. Robin Haasen zou daar vandaag in actie komen tegen de Fransman Gasquet. Maar het regent. Er zit weliswaar een dakje boven het centercourt, Maar op al die andere banen kan niet gespeeld worden. Dus zeker is nu Robin Haasen zijn partij is uitgesteld. Dat zal hij niet zo erg vinden. Want 24 uur geleden hadden we hem nog aan de lijn. Na zijn winst op het greffel van Kietzbuhl. En toen was hij nog Onderweg naar Londen. Dus die heeft een dagje extra. En wij gaan eruit voor het nieuws van zes uur. Daarna, na zessen, een uitgebreid interview met Max Caldas. De coach van de Nederlandse hockeydames. Die, dus met 3-0 vanochtend van België wonnen. Hun Olympisch toernooi zijn zij goed begonnen. Straks meer na zessen. Tot zo.